5 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. NS stelt fabrikant aansprakelijk voor problemen 4 verwarring over gijslingsactie Algerije en aanslag op leider Bulgaarse Liberale Partij. Het weer, veel bewolking en een koude oostenwind. Het is min 3 tot min 5. Maar het voelt als min 9 tot min 13. En morgen waait het nog iets harder. Dan trekt vanuit het zuiden bovendien een sneeuwstoring over het land. En in het zuidoosten is er dan kans op IJssel. Het wordt dan plus 1 in Maastricht tot min 3 in het noorden. De NS stelt de Italiaanse fabrikant van de Vira-treinen... aansprakelijk voor de problemen met de nieuwe hogesnelheidslijn. Sinds de trein in december begon te rijden tussen Amsterdam en Brussel... heeft de Vira veel last van vertragingen. En soms valt die helemaal uit. Pas als alle problemen zijn opgelost, dan gaat de Vira weer rijden. Bert Meerstad, president-directeur van de NS, is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. U stelt nu uh, de fabrikant aansprakelijk. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij uh, hier een uh, punt hebben gezet... en hebben gezegd, uh, wij willen geen treinen meer afnemen... totdat er een veilig product is. Mm -hmm. Want er zijn ook problemen geweest met uh, een stuk staal... dat van de trein af is geslagen. Uh, maar zeker ook tot er een stabiele dienstverlening... voor onze reizigers weer is. En we hebben gezegd, uh, we stellen jullie aansprakelijk... voor de situatie die nu is ontstaan. Mm -hmm. En die moet je herstellen. Betekent dat ook dat er bijvoorbeeld claims uh, worden ingediend? Daar is nu nog veel te vroeg voor. Dat, hangt, dat, uh, dat is de, de afhandeling. Voor nu is het gewoon belangrijk dat we hebben gezegd, we hebben het heel lang geprobeerd. Mm -hmm. We hebben in het belang van reizigers geprobeerd om een goede dienstverlening op te bouwen. Uh, door de situatie nu met de sneeuw is daar gewoon ook een veiligheidsrisico bij gekomen. En voor ons is de maat vol. Want dat probleem met die sneeuw, dat kwam nog bij die. Het probleem met dat stuk staal. Ja, nou, het, dat is daardoor ontstaan. Ja, ja. Dat, is, dat is dezelfde uh, samenhang, Maar eerst hebben we natuurlijk ook, ook al problemen gehad... om die treinen überhaupt stabiel ja. te kunnen rijden... en gewoon een betrouwbare dienstregeling voor onze reizigers aan te bieden. Ja. Nou las ik in een uh, Belgische krant dat de NS en de NMBS... door een clausule in het contract... naar verluid maximaal 70 miljoen euro aan schadeclaims kunnen indienen... terwijl Eens zo'n Vira 21 miljoen kost. K Klopt dat? Nou, Dat is uh, veel ingewikkelder, want er zitten bijvoorbeeld ook allerlei tijds afspraken in die niet zijn gehaald, hè, wanneer die trein er zou moeten zijn. Dus uh, dat bedrag is, uh, kan ik niet één op één zo uh, herkennen. En wat wij gewoon gaan doen, is gewoon heel netjes ons voorbereiden. En overigens is ons, ons doel natuurlijk uiteindelijk om die trein weer goed aan het rijden te krijgen voor onze reizen. Ja, en hoe lang gaat dat duren, denk je? Weet weten we nu nog niet, want daarom moeten we er juist uh, uh, induiken. Mm -hmm. Wat we wel hebben gezegd, we stellen een onafhankelijke expert aan, die dus ook gaat kijken, met buitenstaanders ogen, of die trein aan de specificaties voldoet, en of we gezamenlijk ook vinden dat we weer uh, onze reizigers een goed product kunnen bieden. Ja, en tot die tijd, um, de mensen die met de trein naar België willen... hoe, hoe kunnen die dat dan gaan doen? De eerste uh, optie is uh, met de snelle trein de Thalys. De bestaande trein die via Brussel naar Parijs uh, gaat. Dat is een trein waarop je boekt. en mm -hmm. uh, Dat is in de afspraken met de Fransen en de Belgen zo uh, geregeld. Dat is een uh, kleine handeling die reizigers daarvoor moeten verrichten. Dan kunnen ze uh, op pad met de snelle, de snelle trein, want die rijdt gewoon. Mm -hmm. De binnenlandse treinen rijden ook gewoon. Uh, en de reizigers kunnen ervoor kiezen om over bestaand spoor te gaan. En daar zijn we in go heel goed overleg met de Belgen uh, samen aan te kijken kijken of we een betere verbinding kunnen bieden over het normale spoor. De oude Benelux-trein bijvoorbeeld? Of? Dat is nog niet in de uh, sterren, maar we hebben wel voor de zekerheid een pad... Aangevraagd, uh -huh. om uh, weer een directe verbinding mogelijk te kunnen maken. Want we zijn niet meer van plan om met een uh, keuze uit één... namelijk deze trein te werken. We willen ook een backup hebben. En uh, we zijn dus aan het werken om ook een alternatief over normaal spoor... voor onze reizigers te krijgen. En blijft die situatie dan weken bestaan, maanden? Of kunt... dat, kunnen, dat kan ik nu niet uh, goed zeggen, want dat hangt ervan af... Gewoon hoe snel uh, de fabrikant de zaken weer in de benen kan hebben. Maar voordat je een... Alternatief, Zoals bijvoorbeeld een directe trein hebben, rijden. Dat is een kwestie van maanden. Wat we wel kunnen en waar we heel goed in overleg zijn met onze Belgische collega's. Is om te kijken of we bijvoorbeeld een directe trein kunnen krijgen. Uh, van uh, van Roosendaal een, een sneltrein, een intercity mm -hmm. naar Antwerpen bijvoorbeeld. Dat is in het, op dit moment onderwerp van overleg met onze Belgische collega's. Daar weten we in het begin van de komende week meer van. Ja. En die fabrikant in Italië, Ansaldo Breda. Die had helemaal geen ervaring met de bouw van HSL treinen. Voor ze aan de vier begonnen was het dan wel een goede keus om hun die tijden te laten maken? Um, uh, met de kennis van nu kan je zeggen dat het ongelooflijk veel uh, uh, hobbels heeft gekend, uh -huh. dat hele pad. En voor ons is de maat op dit moment ook gewoon vol. Uh, met, uh, met wat er toen uh, speelde, was er een voorlopertrein namelijk die in Denemarken reed. En we begonnen niet te experimenteren met ze. Het is een, uh, een bouwer met een goede reputatie uh, die veel in Italië, maar ook in andere landen over de wereld heeft geleverd. En dat is gewoon een eerlijke Europese aanbesteding geweest. Ja. Voorwaar, voorwaarden gedaan. En daar wint uiteindelijk de beste partij. En dat is dus niet iets waar je van zegt: Nou, we zouden ze dus heel graag die willen hebben. Je hebt gewoon objectieve criteria gemaakt van tevoren. En daar moeten uiteindelijk die treinfabrikanten op inschrijven. En daar kwam deze gewoon gemeten. Ze voldeden op die daar aan. Ja. voldeden daar aan op dat moment. Hè? Ja. Uh, met wat we toen wisten. Nog even één andere vraag. Dan gaat het morgen weer sneeuwen, zei ik net. Um, wat betekent dat voor de gewone dienstregeling van de gewone treinen? Kun je iets over zeggen? Ja, onze reizigers uh, gaan we weer de, uh, de dienstregeling... waarbij we de kwartierdiensten in de Randstad naar een half uur brengen doen. Dat is een bekende dienstregeling die onze reizigers eerder hebben meegemaakt. Uh, en dat doen we uit voorzorg, omdat we dan net iets meer ruimte hebben... om mogelijke problemen met de sneeuw die we altijd hebben, die we ja. altijd tegenkomen... beter het hoofd te kunnen bieden. Het is voorspelbaar, uh, we hebben het al een heel aantal keren gedaan en we, we kiezen voor voorspelbaarheid voor onze reizigers in plaats van te proberen om krampachtig alles te rijden waardoor het misschien in het honderd kan lopen. Maar toch weer dus de winterdienst zeker morgen. Ja, en, en dat is ook een afspraak die we samen met de consumentenorganisaties en het ministerie hebben gemaakt om voorspelbaar te blijven en betrouwbaar te zijn voor onze reizigers. Okay. Bert Meerstad van de Ns. dank u wel. Met genoegen. Verwarrende berichten uit Algerije. Het staatspersbureau meldde eerder vandaag... dat de gijzelingsactie bij het gasveld van BP voorbij zou zijn. Verschillende gijzelaars en militanten zouden om het leven zijn gekomen. Later kwam het nieuws dat de actie nog steeds gaande is. Contact met correspondent Arabische Wereld Lex Runnekamp. Lex, wat is nu de stand van zaken? Uh, ik denk dat de militaire operatie inderdaad beëindigd is. en dat uh, Het was de Franse president die zei een, een, een kort geleden... dat de actie misschien nog gaande was... Maar ik denk dat hij dan meer duidt op, uh, op het bericht dat er op dit moment op dat gasveld uh, nog steeds gezocht wordt naar explosieve booby traps en dergelijke die hier zouden zijn aangebracht. Uh -huh. Maar er zijn uh, de laatste elf extremisten, de, de gijzelnemers, die zijn door de Algerijnse leger gedood. Maar vlak voor ze daarin slaagden uh, hebben die extremisten wel hun laatste zeven ook westerse gijzelaars uh, geliquideerd. En zover wij weten gaat het dan om uh, um, um drie Belgen, twee Amerikanen, één Japaner en een Britten... die dus op het laatste moment uh, zijn vermoord door die extremisten. Er zijn ook bij het uh, doorzoeken van dat gasveld uh, 15 verbrande mensen gevonden, waarvan niemand nog weet wie het zijn. Nee. Uh, maar het zullen ongetwijfeld ook uh, gegijzelden zijn geweest. Dus de, totale, ja, de, de situatie, qua, volgens mij qua, qua gijzeling, is over. Er zijn nog mogelijk explosieven. En je moet gaan denken in getallen van zo'n 50 tot 50... Uh, hoe noem je dat, omgebrachte mensen. Een enorme uh, bloedige gijzeling. Ja. Nou, um, is het einde van deze actie kennelijk in zicht. Kunnen we nou nog meer van dit soort aanvallen op Westerlingen verwachten in dat gebied? Want er zitten natuurlijk nog meer mensen uit het Westen. Ja, het is wel duidelijk geworden dat deze actie kennelijk langer is voorbereid. Maar je ja. moet, uh, de, dan, laten we zeggen, de Fransen actief zijn in Mali. Die zijn daar sinds vorige week uh, actief tegen extremisten in Noord-Mali. Uh, ja, en, en de Franse president heeft een, ook net in zijn speech gezegd dat zij. ...door zullen gaan met hun operaties... Uh, ...zolang als nodig is. En daar zullen ongetwijfeld in die regio... ...reacties op gaan komen. Dus of het weer... ...een gijzeling wordt weten we niet. Maar we zullen... ...ongetwijfeld ons moeten voorbereiden... ...op verschillende wraakacties... Uh, ja, uh, ...en tegenacties, die vanuit de, de... ...de extremistische islamitische bewegingen... ...daar gaan ontstaan. Het klinkt onheilspellend. Vind ik een oorlog... ...zonder einde aankondigen, wat de president... ...van Frankrijk nu doet. Uh, hij vraagt weliswaar de steun van allerlei... ...Afrikaanse landen, maar ja, we weten... Daar moet gewoon westers materiaal, oorlogsmateriaal in, wil dat überhaupt tot iets leiden. Maar oorlogen zonder einde aankondigen, die ervaring hebben we bijvoorbeeld ook in Irak gehad met de Amerikanen. Dat leidt meestal tot veel problemen. Lex in de Kamp, dankjewel. Dit is het nos journaal. Martijn van Beek. Een moordaanslag op oppositieleider Dogaan in Bulgarije. De mislukte aanslag gebeurde tijdens een congres in het Nationaal Cultuurpaleis. En daar was ook Europarlementariër Hans van Balen aanwezig. Het was geen verwarde man. Het was normaal een kleerkast van een vent die ook professioneel, zal ik maar zeggen, zijn, zijn pistool trok. Dus, dus dat maakte geen verwarde indruk. Het is ongetwijfeld een politieke aanslag. De man is nu overgedragen aan de politie. Maar meer weten wij op dit moment ook niet.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 Vorig jaar stuurde de NZA al een brief naar ziekenhuizen... en specialisten over de hoge rekeningen. Omdat de klachtenstroom over hoge declaraties aanhoudt... gaat de NZA nu gesprekken voeren... ook met verzekeraars en brancheorganisaties in de zorg. En tot besluit in deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws. De NS stelt de fabrikant van de vira treinen aansprakelijk voor de problemen... verwarring over gijzelingsactie Algerije... en aanslag op leider Bulgaarse Liberale Partij.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 you hey. Goedemiddag dames en heren, dit is uh, Langs de Lijn. Tot zes uur is hier het sportforum. We praten met Tom Boot, met Bob van Oosthout, sportsmarketeer... en Thijs Sonneveld van NRC over de sport van afgelopen week. Het zal u niet verbazen, het gaat over Lance Armstrong. Maar ook over het verhaal dat uh, Thijs uh, schreef in NRC... over het dopinggebruik in de Raboploeg vanaf 1996. Thijs, het dilemma was gebruiken of anders verliezen. Ja, daar komen we wel op neer, ja. En dat geldt dus voor Rauwbank en het geldt voor Armstrong in die periode exact hetzelfde. Die heeft in 1995, in ieder geval volgens de getuigenis van Tyler Hamilton in zijn boek... Armstrong heeft in 1995 ook tegen zijn ploegmatig gezegd... jongens, wat gaan we doen? Gaan we ons laten blijven afslachten of gaan we mee? Want dus... dat schrijf jij, ze, ze reden in koersen vanaf 1996 en dachten nou... Dit gaat niet goed. We worden aan alle kanten voorbij gereden. Ja, in alle grote wedstrijden kwamen ze niet aan de pas. Nou ja, wat sommige uh, bronnen dus nu vertellen. Ook on the record trouwens. Mensen als Erik Dekker vertelt het ook on the record. Uh, dat ze in en uh, ja, nou, dus in het voorjaar van 96, in dienst van Rabobank, Ze kwamen er gewoon niet aan te pas. Soms zaten ze met zeven Rabo's in de Mogolenwaaier. Mooie zin ja. dat stukje. Ja. Ja. ja. Ja, maar, maar hoe, werd die, hoe werd die EPO gefaciliteerd dan? Hoe, hoe kwam dat in de ploeg? Nou ja, vervolgens hebben ze dus, uh, volgens uh, enkele betrokkenen zijn ze bij elkaar gekomen. En uh, heeft de Raas de druk nog eens verhoogd. En gezegd, ja, jongens, als we zo doorgaan, dan trekt de sponsor er in nood aan mijn stekker uit. Want die wil resultaat, die wil publiciteit. Dus aan de ene kant heb je de sponsoren en, uh, en, uh, en de ploegleiding... Die, heel, die maximale druk uitoefent op de renners. En die renners uh, en de artsen zitten volgens in de spagaat. Ga je mee of ga je niet mee? Ja, en een groot deel van de ploeg is daarin meegegaan. Ja, maar er was wel een keuze. Ga je mee of ga je niet mee? Ja, er nou, was een keuze. Er zijn ook renners niet naar de Tour gegaan. En die zijn ook uh, gestopt bijvoorbeeld. Neem Edwin van Hoydonk, die is in mei uh, 96 gestopt met wielrennen. Ja, maar dat was dan de keuze. Of je gaat mee, of je redt het gewoon niet. Punt. Nou ja, goed, er zijn heel veel renners geweest... die dat zonder hebben gedaan. Die ook jarenlang vervolgens een rol in de, in de marge hebben gespeeld. Of misschien één of twee wedstrijden met, met een beetje mazzel... Uh, wel een uitslag hebben kunnen rijden. Maar gewoon zeker in de grote rondes en zeker uh, bergop... ja, was het gewoon zonder doping. Zeker, nee, zonder EPO was het gewoon no way. Hm. Daar kwam je gewoon niet aan te passen. Maar de druk was van de sponsor? Kwam die van de sponsor? Van nou ja, Rabobank? Kijk, en dat kun, je dus, dat kun je voor veel meer ploegen zeggen dan alleen voor Rauwbank. Um, het systeem, wat, we al, wat er al jaren is in het duurrennen... is dat de, de organisatoren de renners uitknijpen. Dus dag in dag uit zes calls en steeds extremer en nog extremer... en nog langer en nog extremer. En aan de andere kant heb je de sponsoren, de ploegleiders... Uh, die eisen resultaat en publiciteit... De media eisen dat er wordt gewonnen. Het publiek eist dat er wordt gewonnen, want anders. Nee, laten we eerlijk zijn. Als wij naar een tour kijken waar de Nederlanders het slecht doen, dan maken wij Nederlanders ook af. Um, en vervolgens um, krijgen de renners de keuze om met al die druk om te gaan en aan de andere kant ook nog eens met de verleiding van ja, als je wel het doet, hoeveel kan je dan verdienen? Goed, hoeveel... maar je, bl je blijft altijd hetzelfde keuze houden. Ga ik vals spelen of doe ik het eerlijk? Maar ik zeg ook niet, er is ook niet iemand die een pistool op je hoofd zet en zegt je moet doping gebruiken. Maar het gaat om, het zijn Renners zijn allemaal één voor één in dat systeem terecht te komen. Er is geen enkele renner die begint met wielrennen die denkt... ik heb zo'n zin om, om wielrennen te worden, want ik heb zo zin om doping te gebruiken. Niet één. Die komen terecht, die zijn jarenlang uh, proberen zijn carrière op te bouwen. Die komen van kleine ploegjes, worden steeds beter en beter en beter. Die hebben er soms al 10, 20 jaar in geïnvesteerd. En die komen op een, op een punt terecht uh, waarop ze gewoon heel simpelweg voor de keuze hebben gestaan. Uh, zo gaat het aan toe. Je moet dat doping gebruiken als je echt de top wil halen. Ja, het is jouw keuze. Doe je mee of doe je niet mee? En ben je dan sterk genoeg en zeg je dan: Ik heb tien jaar geïnvesteerd. Ik heb al mijn kinderen, al mijn jeugd en weet ik wat. Alles zit hierin. En op het moment dat je dan eigenlijk voor de poort staat op de weg naar succes, dan zeg je: Nee, laat maar zitten. Dat is ontzettend moeilijk. Wat ik alleen maar wil aangeven is: wel of niet doping gebruiken is geen zwart-witte keuze. Er zitten ontzettend veel grijstinten tussen. Ja, en, en, en Thomas Dekker zegt ook in jouw verhaal: uh, ik, ik had gewild dat er iemand was die tegen mij had gezegd: Doe het niet. Ja, Thomas Dekkers... Kijk, bij Rauwbank is er in 2007... na de Tour van Rasmussen een omslag gekomen. Zoals een uh, jonge renner in, uh, in het stuk van NRC ook aangeeft... die wilde eigenlijk voor 2007... was hij heel erg geïnteresseerd in doping. Uh, en na die Tour is hij nou, gaan vragen... of hij ook doping kon gebruiken. En toen hebben ze gezegd, uh, nee, niks meer. Nu gebeurt er niks meer, want ze waren als het dood... dat het uh, dat hele ploeg uit elkaar zou vallen. Er was al een gigantische affaire geweest rond Rasmussen. En het was eigenlijk al een beetje een wonder... dat de bank niet sowieso al de stekker eruit trok. Um, maar de Thomas Dekker is in 2005 al bij de ploeg terechtgekomen. En die kwam in een cultuur terecht. Uh, zoals hij zelf ook getuigd. Hij uh, kwam in een cultuur terecht waar doping gewoon een part of the job was. Als jij naar de wereldtop wilt. En dat wilde hij. Hij was bij de beloftes een van de allerbeste renners van de wereld. Hij was in zijn eerste jaar uh, een van de allerbeste renners van de wereld. Maar niet in de allergrootste wedstrijden. Dus het laatste stapje was gewoon heel simpel. En als een ploeggenote uh, op dat niveau. die, die, die, die zei dat tegen hem en die deed hetzelfde. Als jij naar de wereldtop wilt, dan moet je mee. Nou, dan moet je heel sterk in je schoenen staan als 19- of 20-jarig... of 21-jarig jongetje om te zeggen... nee, laat maar zitten, ik doe het wel met minder. Hm. Ja, ja, Bob van oost je. ja. wij kunnen ons als normale stervelingen misschien ook niet altijd voorstellen... hoe groot die druk inderdaad uh, kan zijn op atleten. Ik kreeg vandaag een onderzoekje doorgestuurd waaruit bleek... dat 85% van de Olympische sporters serieus zou overwegen doping te nemen... wanneer dat de kans op goud... Uh, uh, uh, stevig zou doen toenemen. En zelfs 55% daarvan zou het nog steeds doen... wanneer uh, de kans binnen vijf jaar te komen overlijden uh, uh, zou optreden zelfs. Dus dat geeft al even aan hoe enorm die eerzucht... naar succes af en toe kan zijn. Ja, precies Thijs, want ze namen ook enorme risico's zowel om gepakt te worden als uh, nee, uh, gezondheidsrisico's... op de korte en lange termijn. Ja, en ik, ik begreep van Thomas Dekker in jouw verhaal... dat hij niet eens zozeer bang was om gepakt te worden. Nou ja, dat heb je met Lance Armstrong voelde het ook een beetje natuurlijk. Oh. Het is een soort van onaantastbaarheid. Ja. Je denkt, nee, nou, ik kom er wel... Ja, maar dat is wel goed. Dat was, was volkomen terecht natuurlijk. Want hij is praktisch niet uh, positief gevonden. Nou ja, Armstrong was misschien onontastbaar. Maar ja, inmiddels ja. Thomas Dekker was niet onontastbaar. Ja. Dat is maar, ook gebleken. Maar ik wil je wat vragen over het dilemma 1996. Gebruiken of verliezen? Een van die twee. Maar speelt die nog steeds niet? Dat dilemma een rol. Hè? En, uh, minder. En, en als je dus schoon bent, daar begrijp ik niks van. Die Omerta is echt iets van het peloton. Ja. Als ik schoon zou zijn en zou willen winnen. En, weet dat ik, en verneukt wordt eigenlijk door de anderen, zou ik die Omerta doorbreken? Ja. Waarom, nee, ik hoor geen dat, dat, dat zijn mensen die, die dat geprobeerd hebben. En nu begint dat weer een, nu begint dat een beetje te komen. Nu zijn er renners die daarover uitspraken durven te doen. Maar is een goed voorbeeld: in de jaren negentig was er Christophe Basson, een, een Franse renner. Die zei: een gigantisch talent. Die kwam dus in de jaren negentig in het peloton. En die zei: ja, hoe die hier aan toe gaat, dit slaat echt helemaal nergens op. Die gebruikt doping. Er wordt massaal EPO gebruikt. En vervolgens is die kapot gemaakt door zijn collega's. Onder lens Armstrong. Dus er is een maffia... rond het massale dopinggebruik. Het begint heel klein. Daarna spreidt het zich als een infectieziekte uit. Dat wordt in stand gehouden door de UCI. Omdat die geen poot naar uitsteekt. Dus de renners die gebruiken... zijn de beste renners. Die staan het hoogst in de hiërarchie. En daar komt gewoon een maffio-systeem omheen. En dat is wat Armstrong... Dat is eigenlijk wat je ziet in het hele USADA-rapport van Armstrong. Die bouwt een maffia. Iedereen die niet doet wat hij wil, die maakt hij kapot. En iedereen die vervolgens de waarheid erover spreekt... die maakt hij dubbel kapot. en Dan moet je heel, heel, heel sterk in je schoenen staan. Als jij als klein rennertje, want dat ben je dus... omdat je geen uitslagen maakt, je bent een nobody dat jij gewoon maar wat gaat zeggen. Maar gelden die maffiapraktijken ook voor andere ploegen... of is dat specifiek voor Lance Armstrong en zijn mannen? Nou, je hebt natuurlijk in, je hebt in een ploegenhierarchie en je hebt in een peloton een hiërarchie. En uh, Lance Armstrong was jarenlang gewoon ja, de capo tutti capi... hoe noem je dat, van, van, van het peloton. Hij bepaalde wat er gebeurde. Uh, neem uh, wat hij gedaan heeft met Filippo Simeoni... een uh, Italiaanse renner die iets gezegd heeft over uh, Armstrong's arts... Uh, Dr. Ferrari, uh, die sinds de jaren tachtig experimenteert met uh, allerlei atleten en allerlei vormen van doping. En die Armstrong in zijn uh, interview, uh, eer doodleuk, like a good man noemde. Ja. Uh, daar zei die Simioni zei wat over. Uh, en uh, ja, vervolgens uh, was het in de tour en reed Armstrong in de, in de gele trui naar de kopgroep waar Simioni in zat. En zei tegen hem, Simeone, jij gaat nu terug mee naar het peloton, want jij wint geen wedstrijd waarin ik, waarin ik deelneem. En de rest van het peloton, ja, die keken naar en die dachten, ja, aan wie is kant ga je staan? Ga je aan de kant van de zwakke, van die zwakke jongen staan? Of ga je aan de kant van de kapo, de die capi staan? Het is gewoon maffia. Ja, maar goed, dat zijn individuele mensen. En ik kan me voorstellen als iedereen individueel denkt dat men zo denkt. Ja, maar, maar, je is hebt, zo, ja, maar je hebt, ja, maar je hebt ook ploegen natuurlijk. En bijvoorbeeld bij Rabo heb je Zero Tolerance. Dan kan je als ploeg optreden natuurlijk. En ja, maar, dan kom je veel sterker te staan. En, en dat, dat is eigenlijk pas wat er nu gebeurt. Nu beginnen pas ploegen te zeggen... ja, maar waarom zouden wij in godsnaam meedoen aan het hele systeem? Je ziet dat dus in Nederland nu gaan ploegen zich onafhankelijk van de UCI... en on, onafhankelijk van het hele peloton beginnen zich te organiseren. En dan, dan wordt je misschien maar afgemaakt, af maar, en toe. Maar Bob van Oosthoud, uh, uh, marketeer hier uh, in dit gezelschap... is het niet bijvoorbeeld bij de Rabatploeg een beetje laat... dat ze hebben gezegd... Uh, nou, dit is wel een wereld waar we eigenlijk niks mee te maken willen hebben. Als we nu al horen dat vanaf 96 in ieder geval... Hè, vanaf het moment dat ze erin stapten, er doping werd gebruikt. Ja, nou ja, achteraf uh, zou je dat uh, terecht kunnen concluderen. Maar... Um... Ik ben er heilig van overtuigd. dat Ik, ik kan me niet voorstellen dat een sponsor... Uh, en nogmaals, ik, ik sluit veel sponsorships... maar dat een sponsor in 96... Mm -hmm. uh, uh, ook maar voor een klein percentage het idee zou kunnen hebben gehad... van deze sport is werkelijk totaal verziekt en ah, verrot. Op, dan, dan begin ja. je niet aan zo'n sponsorship. Werkelijk totaal niet. Nou, dan is ik het, dan denk, is het ik naïef. heb ook gesproken dat met mensen van laïef. Rabobank. En nou ja, ja, nou ja, achteraf kun je zeggen naïef. maar, maar naïef we hebben toch... In 1994 gaf Ferrari een, een, een, gewoon, gewoon een interview waarin hij zei... Uh, epa gebruiken is niet gevaarlijk. Het is net als... Uh, te veel Epa gebruiken is net uh, zo erg als te veel jus drinken. Daar word je ook uh, nee, maar je hebt Nee, maar je moet ook een, een, een verschil maken tussen, dat ik zeggen, tussen, tussen iemand zoals jij... Die er, die er middenin zit, zelf als oud coureur... Uh, of uh, het grote publiek, het gewone volk, dat zelfs tot misschien een jaar geleden nog, of twee jaar geleden nog... de illusie had van nou, het zijn incidenten. Het is af en toe eens een keer iemand die van zijn troon valt. Maar stiekem hopen we, wellicht tegen beter weten in... dat uh, dit incidentele zondaars zijn. Maar, maar dat de sport de Rabob... niet zo ziek is als hij nu blijkt. De Raboploeg heeft toen de tijd toch wel onderzoek gedaan... naar waar ze instapten. Ja. Jawel, maar kennelijk is er uh, uit die onderzoeken nooit gekomen... wat er nu allemaal aan enorme rommel uh, naar buiten komt, want anders dan begin je niet zo'n sponsorship dat nee. waar zoveel geld mee gemoeid is. Dat mm -hmm. is gewoon ondenkbaar. Nee, dat is niet zo. Wijfels was toen president commissaris en die vond wielrennen heel erg leuk ja. en dat was gewoon zijn eigen speeltje. He? En in 96 wist ik dan, als jij zegt niemand, maar ik als buitenstaander wist ook dat er verschrikkelijk gebruikt. Maar ze hebben gesprekken over. Ja, nee? hoe, ja, voor... hoe wist Zij je dat? Gesprek... Wist je dat? Met, uh... Door na te denken, door te zien wat er gebeurt en als bank. Als vertrouwen dan zo belangrijk is, ga je niet het risico nemen zelfs. Nee, dat maar van. ik nee, snap nee, wat nee, jij zegt, Je toch, kan maar... het risico nemen, maar dan moet je een beleid erop maken. En ik heb, ik heb gevraagd nu Meens, aan de woordvoerders van de bank. Wisten jullie ervan? Uh, hebben jullie in 1995 bij de onderhandeling met Raas gehad over... Uh, dat er überhaupt EPO aanwezig was in het peloton? Zij zei, ja, daar hebben we het over gehad. En vervolgens heb ik gevraagd, was er beleid voor? Zij zei, ja, uh, wij hebben besloten om de sportieve kant helemaal aan de Raas over te laten. Wij waren van bankieren, zij van het wielrennen. Op het moment dat je die koppeling helemaal loslaat... dan moet je ook niet raar staan te kijken zeker niet als je alleen maar resultaat eist dat mensen uh, niet bezig zijn met, 100% bezig zijn met integriteit. Ja. Oké, okay, daar, is, daar is uiteindelijk Onmogelijk. een strategische fout gemaakt door uh, kijk, normaliter heb je een sponsor en een gesponsorde. En uh, eigenlijk zou je moeten zeggen van wij laten het sportieve en alles wat daarmee te maken heeft gewoon bij de gesponsorde. Wij zijn slechts tussen aanhalingstekens een sponsor. En op een bepaald moment, natuurlijk, door de hele constructie rondom de Rabobank. Eh, werd eh, Rabobank de ploeg en de ploeg werd Rabobank. Nou, dat is natuurlijk niet goed te praten. Maar wat ik even aan Ton wilde vragen. Eh, jij zegt ik wist het in 96. Ja. maar als we allemaal, hè, inclusief sponsors, et cetera, et cetera. in 96 al dit zouden hebben geweten. dan had nu natuurlijk niet deze hele wereld zo extreem op zijn kop gestaan. Nou ja, ik heb in ieder geval, dat zal ik je zeggen. op dat moment toen ik dat bedacht. bank is vertrouwen en dan mag je totaal niet in een laten we zeggen, in een gemeenschap komen waar vertrouwen dubieus is. He? Dus dat hadden ze nooit moeten doen. Maar je kan je ook nog afvragen... Uh, men scheidt de sportieve gedeelte en de bankgedeelte. Waarom scheidt men dat? Omdat men wel wist dat dat gebeurde... en maar er niks mee te maken verder wilde hebben... en verantwoordelijk gesteld wilde worden. Nee, normaal gesproken uh, scheid je het, uh, dat bedoelde ik te zeggen, als sponsor. Omdat je even duidelijk wil maken van wij gebruiken de sport ja. als een communicatieplatform. En wij gaan ons verder niet bemoeien met opstellingen of wie de trainer is of de ploegleider of wat dan ook. En vandaar is een uh, professionele distantie is natuurlijk wel gewoon heel belangrijk. Ja, maar ik, tuurlijk, maar daar zit wel een verschil in tussen uh, een professionele distantie over de opstelling en een beleid, een actief beleid voeren, uh, sturen op integriteit. Absoluut, ja. Ik wil even terug naar uh, de Rabo Ploeg en de renners. In jouw verhaal komen anonieme renners voor. Uh, we hadden het er even vlak voor vijven over. Uh, ik zelf hoop nog steeds dat er gewoon mensen met naam en toenaam uh, in de krant willen, of op televisie of op de radio. Kun jij mij uitleggen waarom ze dat toch nog niet doen? Nou ja, er zijn er zeker renners. Uh, en ja, als je het over uh, ploeg als Rabobank hebt, dan zijn er gewoon een hoop mensen nog steeds actief in het wielrennen. Uh, of, uh, of, of die hebben anders, anderszins een probleem. Sommige, nee, de renners, de, de, degenen die nu, nu nog renner zijn... die uh, uh, vrezen voor uh, consequenties, schorsingen, geldboetes. Uh, mensen die renner zijn geweest, die vrezen voor hetzelfde. Uh, ja, uh, geldboetes, ontslag. Uh, ook mensen uh, die buiten het wielrennen... Uh, bijvoorbeeld in, uh, in aanverwante branches aanwezig zijn. Denk aan, weet ik veel, uh, of, uh, een of uh, een fietskledingmerk. Um, ja, niemand wil ermee geassocieerd worden. En zolang niet duidelijk is wat er precies voor consequenties zijn. en ook zolang het uh, in de media en in de publieke opinie iedereen maar neergesabeld blijft worden. en er geen enkel begrip uh, is. is het ontzettend moeilijk om zomaar uh, te gaan praten over iets wat. 10, uh, 20, soms, soms nog wel langer jaar. Uh, verborgen is geweest. Maar wat moet ik. Met uh, de mededeling van, van wielrenners dat het allemaal, dat we naar de toekomst moeten kijken, dat ze het beste voor hebben met het wielrennen, dat het allemaal uh, uh, beter wordt in de toekomst, als we niet ook uh, zonder geheimzinnig te doen in het verleden kunnen kijken. Ja, hey, dit is maar dit is een stapje daar naartoe. Weet je, dit is, het is, uiteindelijk is het gewoon domino. En dan gaan ze één. Er ja, zal wat het één het voor één moeten gebeuren. En we gaan nu, het, zijn twee, ja, het kan twee kanten op. Um, of die sneeuwbal gaat rollen en ze gaan zeker allemaal het gevoel krijgen... ja, um, die praat, dus ik praat ook. Uh, want dan ben ik uh, uh, power by numbers, mm -hmm. ik voel me veilig in ja. het geheel. En um, als, we met als we met meerdere mensen kunnen uitleggen... dan snappen mensen ook dat ik niet een boef ben tussen allemaal uh, een goede rikken. Um, of die sneeuwbal gaat helemaal niet rollen en iedereen zegt... als hij niet praat, dan praat ik ook Wat niet. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Nou, ik, ik denk dat we... Dat, dat die sneeuwbal wel een zetje nodig heeft. Ja, vanzelf gaat het niet. Dat nee, heb ik wel en, gemerkt, en daarom ja. begin, daar begon ik net ook te zeggen. dat ik het echt heel dapper vind van iemand als Thomas Dekker. om uitgebreid in te gaan op, uh, op dopinggebruik ja. en op wie en hoe. Want nee, je kunt op twee manieren um, praten over je eigen dopinggebruik. zoals Lens Armstrong dat heeft gedaan. door alleen maar te zeggen: ja, ik heb doping gebruikt. en eigenlijk verder niets te zeggen. En voor de rest uh, ja, eigenlijk alles bij elkaar te draaien en aan, aan elkaar te liegen of je kan het doen op een manier waar de wielersport verder mee komt. Ja, Bob, even naar jou, want jij uh, zit hier ook als sportmarketeer... en over het, laten we zeggen, het, de goede naam van het wielrennen... dat er is al een tijdje in het geding. Hè? Wat, wat denk jij, wielrenners zeggen, we willen dat het beter wordt... we willen dat mensen uh, goed over wielrennen uh, weer gaan praten... het moet allemaal anders, is dit dan de manier? Uh, nou, nee, kijk, ik deel een beetje jouw uh, verbazing, uh, Dionne, want... Um, ik heb natuurlijk de afgelopen periode met, met veel bedrijven gesproken. En dan praat je ook over wielrennen, wielersport. En um, het is heel simpel. Zolang de huidige situatie voortduurt... zal iedereen uh, de hand op de rem houden. En ja. dat gaat uiteindelijk om honderden miljoenen natuurlijk. Hè, wanneer je uh, wielersport breed uh, bekijkt. En ik vind het echt hoogst opvallend en opmerkelijk... dat de wielersport uh, kennelijk mondiaal nog steeds niet um, in staat is geweest... om op grootse, meeslepende wijze... een statement te maken... met alle kopstukken erbij... en een lijst heeft gepresenteerd aan de wereld... van 25 cruciale... verbeterpunten... en vervolgens op een soort symbolische resetknop... heeft gedrukt en gezegd... en vanaf nu gaan we het zo doen. Want dat is ook het moment waarop het bedrijfsleven... weer met goed fatsoen zou kunnen zeggen... wij geloven in die nieuwe generatie... wij geloven in een nieuwe aanpak... wij geloven in de huidige uh, vernieuwingen... en daar die ondersteunen wij en we gaan weer mee. Dus ik, ik, het, het geeft wel aan hoe diep het allemaal zit. Ja, nee, maar dat is, maar dat is het ook. De, de, de structuur zoals die nu bestaat... met uh, de UCI aan het hoofd... die niet kapabel is om een sport uh, schoon te houden en schoon te maken. Integendeel, uh, het lijkt er sterk op dat de UCI een grote rol heeft gespeeld... überhaupt in het, uh, in de, in het hele corruptie, in het, nou, het gecorrumpeerd worden van de wielersport. Zolang die organisatie op deze manier uh, aan het hoofd blijft staan... zonder dat er, nou ja, er wordt, er wordt nu, de UCI zelf die maakt een commissietje... en er komt 0,0 uh, nieuwe ideeën om, uh, om naar de toekomst toe andere dingen te verzinnen... Um, gaat er niks veranderen. Ja, daar wil ik jou wel iets over vragen, Thijs. Want ik sprak vandaag uh, Jacco Verharen, de, de technisch directeur van de KNZB. Die zit met zijn hele selectie in, uh, in Thailand. En ik vroeg hem ook van, hoe kijk jij naar deze materie? Uh, uh, hè? Als, als, als iemand uit een hele andere tak van sport... En hij zei letterlijk tegen mij, van, nou, ik zie hoe wij in het zwemmen worden gecontroleerd... tot aan de rand van het zwembad aan toe. En hij zei, ik vind het prima dat we Lens Armstrong met elkaar opknopen aan de hoogste boom. Maar de partijen die eigenlijk het meest buiten schot blijven op dit moment... dat zijn de controlerende autoriteiten. Hè? Want als je, als je zoveel jaren lang op een, op een vrije speelplaats dit soort dingen kunt flikken... Ja, dan zouden eigenlijk werkelijk alle mogelijke dopinginstanties moeten worden opgeheven. Ja, maar, uh, en, UCI, en, nu, op dit moment, uh, is het zo dat de UCI... Dus de organisatie die voor de wielrenners zou moeten opkomen... die wedstrijden zelf organiseert uh, en die wielrennen promoot, is ook de instantie die controleert. Dat kan niet. Die twee dingen gaan niet nee. samen. Nee. Dat zou nooit zo mogen zijn. Dat zou nee. altijd een aparte, onafhankelijke commissie moeten zijn. Ja, maar goed, als ik het zo hoor, dan krijg je alleen maar verandering... als je van bovenaf dat ja, doet. Ja, nee, tuurlijk. Nou, en... Dan moet dat ook gebeuren, die verandering. Als het daar nooit veranderd wordt. En ik zie dat helemaal niet gebeuren. Nee, maar die mensen want, zitten op hun plek. En die ja, denken, jongens... als het groeite... kweet weggaat, krijg je nog erger. Maar zeggen, die, ja. Zeggen, ja. zeggen jullie nu alle drie dat daar eigenlijk... Nou, daar het wel. grote probleem ligt? Daar, wel. En, ja, daar, ligt een deel, daar ligt een deel van het probleem. Okay, je ja. kunt niet zeggen, het is allemaal de schuld van de UCI. Hmm. Maar je kunt wel zeggen... dat we, het heeft geen zin om elke keer de verantwoordelijkheid bij de neer te leggen. Kijk, omdat het ook een mondiaal probleem is. Ja. Wij zijn hier al uh, weer bezig en uh, beter worden en zero tolerance. Maar in Rusland lachen ze hierom. In België zelfs, ja. Patrick Lefevre, die lacht hierom helemaal. Die heeft het uitgevonden natuurlijk. Dus je moet het mondiaal aanpakken en een tweede... Dat woord is nog niet gevallen, of misschien Thijs heeft het genoemd. De pakkans moet, moet bijna 90 tot 100 procent worden. Want als dat niet zo wordt, krijg je geen. Die cultuurverandering moet je maar even vergeten. He, je moet het zo, die cultuurverandering, uh, brengen. Ja. Um, even over die UCI, uh, dat was ook wel interessant tijdens het interview uh, wat Lens Armstrong uh, gaf aan Oprah Winfrey. Hij uh, gaf aan dat uh, de UCI geen enkele rol heeft gespeeld bij het maskeren van uh, zijn dopinggebruik. Um, en dan komen we vanzelf uit bij Hein Verbrugge, want uh, die was na dat interview erg tevreden. Twee dingen.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 Ik wilde nu dat iedereen via de webcam dit programma kon volgen. Want die kon dan jullie gezichten uh, zien. Uh, vooral een zucht van, ja, wat voor zucht was dat, Thijs? Nou ja, volgens mij zijn de, als je de twee reacties uh, naast elkaar zet... Uh, aan de ene kant hoe de UCI reageerde toen Tyler Hamilton en Floyd Landis... Uh, eigenlijk klokkenluider waren... en. en Vertelde wat er gebeurde, wat voor nou, een doping Imperium Armstrong had uh, gebouwd. Uh, toen waren Hamilton en Landis scumbags. En uh, waren ze uh, nou, onbetrouwbaar, en uh, uh, zou niemand ze moeten geloven. En nu zegt Lance Armstrong, de man die jarenlang alles bij elkaar heeft gelogen. En nu in, een, in twee interviews, of één interview in twee keer uitgezonden, aantoonbaar. Uh, nou ja, bijna alles wat hij zegt, uh, weer verdraaiingen en leugens zijn. Daar reageert nu meneer Heijn Verbrugge heel triomfantelijk op... en presenteert dat als de waarheid. Ik vind het echt, uh, als hij die twee dingen naast elkaar zet... Uh, zegt voor mij genoeg. Maar het is toch brutaal dat hij zegt in de frontlinie... hij als generaal stond juist achteraan... en hij zou nooit een schot krijgen. Hij zou nooit vallen in deze strijd. frontlinie. Dan had dit allemaal nooit uh, voorgekomen natuurlijk. Wat... Ze zijn een controlerende instantie. Nou, die was al volkomen corrupt. Die is aangesloten bij de UCI. Het is waars, werkelijk te brutaal voor woorden. Ik heb van de week, uh, een donderdag stond uh, Edwig van Hooydonk uh, bij ons in de krant. En die zei, uh, die heeft nadat hij gestopt was met wielrennen omdat er zoveel EPO gebruik was... Uh, heeft hij een gesprek gehad met Heim Verbrugge... waarin hij vertelde uh, dat EPO een gigantisch probleem was in het peloton... en dat het zo massaal werd gebruikt. En toen zei Heim Verbrugge tegen hem dat hij overdreef. Ik denk dat dat genoeg zegt ook. Hmm. Ja, ja. De conclusie is in ieder geval, dit is natuurlijk uh, totaal niet meer een situatie... die alleen maar op uh, rennertjesniveau heeft gespeeld in de afgelopen twintig jaar. Dat kan gewoon niet. Nee, maar als, ik wil wel even bij die UCI blijven. Hein Verbrugge zegt zelfs, dat hoorden we net geloof ik niet, dat hij, dat hij opgelucht is. Dat, ja, het zo. dat vond ik ook een, uh, een hele uh, behoorlijk bizarre benaming voor waarom zou je opgelucht zijn? Waarom zou hij opgelucht zijn na het interview Nou, Hij bedoelt dat Armstrong? hij kennelijk buiten schot is gebleven. Dat is wat hij bedoelt. Daar kan je nooit opgelucht. Je zou alleen maar opgelucht kunnen zijn als de onderste steen boven komt. En daar is hij nou net niet opgelucht. En ik kijk naar Thijs. Hij is onderzoeksjournalist. En wat hoop ik dat hij dat... Helemaal tot op de bodem uitzoekt. Thijs. Rust een zware taak op mij. Daar heb je nog een half uur voor. Het ging, uh, het ging uh, in dat interview ook over uh, de, de donatie. Uh, Lens Armstrong heeft een uh, donatie gedaan aan de UCI. Nu zeggen ze uh, dat... Uh, Armstrong zegt nu dat de UCI daarom gevraagd heeft. Daar wordt verder dan. Daar miste ik nog wel een vraagje. Want ik zou toch wel willen weten hoe ja, maar, dat en dan en zit. Daar zag je gewoon aan dat Oprah gewoon niet ja dat Oprah door Armstrong en zijn adviseurs is uitgekozen. Oprah had zich uh, voor haar ja, ik, voor een wielerleek, volgens mij, hartstikke goed ingelezen. Maar die komt daar gewoon geen steek verder. Dus die stelt daar een vraag over. En dan geeft, antwoor, geeft Armstrong er een antwoord op wat niet waar was. Hij zei dat hij uh, die, die donatie had gedaan nadat hij gestopt was met wielrennen. Wat helemaal niet waar was. Want het was gewoon tijdens zijn, zijn, zijn eerste carrière, zeg maar. Of zijn tweede carrière, misschien, als hij hem na zijn uh, kankerpauze um, uh, neemt. Um, maar als je dat uh, maar als je, ja daar was dat Oprah natuurlijk gewoon veel en veel meer over door moeten vragen en daar zie je gewoon aan dat opera daar niet de geschikte persoon voor was om dat interview te doen en vanuit Armstrong's optiek juist wel heel geschikte persoon ja. nee, maar goed als hij de waarheid sprak, hè, want jij zegt hij sprak de waarheid niet, natuurlijk nee. sprak hij de waarheid niet maar Verbrugge <laughs> zei net dat hij wel uh, de waarheid spreekt ja, ja, dat nou, komt voor Verbrugge ook heel goed en, uit en, ja en als hij wel de waarheid ja. spreekt en een donatie aanneemt hoe, hoe wil Verbrugge dat dan verklaren? Je moet natuurlijk... Al dat kan nooit. Zoals... Ja, wat er nu, nu vaststaat... is dat Armstrong een donatie heeft gedaan aan de UCI... tijdens zijn loopbaan. Nou, op en wat er nog meer vast, van Verbrugge dus. Wat er nog meer vaststaat is dat... Uh, Verbrugge een aandelenconstructie had... samen met Armstrong en een aantal sponsors van Armstrong. Die vragen zouden moeten worden gesteld. Waar, wat is dat in godsnaam? Waarom zou je dat in godsnaam doen? Mm -hmm. Je bent... De, je bent als je, ook, ook als het alleen maar om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Als je de topman bent van een internationale bond... en er is een renner uh, die op nou, dat moment de beste renner van de wereld is... dan moet je elke schijn van, uh, van belangen, belangenverstrengeling uh, vermijden. Zeker als die renner constant onder vuur ligt vanwege dopingperikelen. Uh, gaan er nog koppen rollen uh, op, op zeer korte termijn, denken jullie, bij de UCI? Nou, ja, zullen, ik hoop dat er, dat er uh, nog veel meer mensen bezig zijn uh, met overal onderzoeken uh, te doen. ja dan moeten... Als het goed is, ligt er gewoon, ligt er ergens een paper trail. Er zijn betalingen gedaan. Nou, ik zou graag willen zien hoe en wat. Ja, ja maar goed, die verandering, is, de, ja, die, maar, nee. maar die verandering is toch wel erg belangrijk natuurlijk. Ja, want McQuaid absoluut. is door iedereen zo langzaam beschuldigd. Hij weet zich naar uit te redden. Maar dan moet je je afvragen, dan moet het een principiële verandering zijn. Want als we alleen een verandering krijgen dat, dat McQuaid door nog corrupter iemand wordt uh, vervangen... Ja. Ja, dan ga je van de re regen in de drup natuurlijk. Ja. Ja. Met McQuaid hoeft nu vooral heel veel dat het nu allemaal schoner is. Nou ja, en hij, heeft, hij heeft ook voor een deel wel een punt. De, de pakkans is groter sinds de invoering van het bloedpaspoort... en uh, sinds het, uh, nou ja, de, de, dat het whereabouts-systeem uh, een stuk uh, strenger is. Dus de pakkans is groter. En dat betekent dus ook dat er uh, schoner wordt gereden over de hele. En dat zie je terug in de klimtijden... en dat zie je terug aan de wattages die worden getrapt. Dus daar heeft hij voor een deel ook wel gelijk in. Mm -hmm. Maar ik hou me hard vast voor wat er gebeurt... als er morgen een nieuw middel op de markt is... dat uh, net zo goed werkt als EPO en dat net zo... Uh, onderspoorbaar is. Want de, aan, de, aan de cultuur is gewoon nog lang niet genoeg veranderd. Dus er zijn nu misschien één of twee generaties die het gevoel hebben, oké, okay, ik hoef niet per se doping te gebruiken om te winnen. Maar alles wat er omheen zit, heeft daar altijd in geleefd, in die cultuur. Dus als er morgen weer zo'n middel is, ja, dan uh, hou ik me hard vast voor wat er gaat gebeuren. Ja, persoonlijk irriteer ik me echt mateloos aan al die uh, suggestie van, goh, het is uh, tegenwoordig allemaal een heel stuk schoner, et cetera, et cetera. Het is een stuk moeilijker, zou je kunnen zeggen. En uh, precies wat jij zegt Thijs, de cultuur is voor mijn gevoel nog totaal niet veranderd. En dat blijkt ook wel. Ik als buitenstaander uh, uh, weet nog dat ik de Telegraaf zat te lezen. En toen zag ik dat geweldige interview met uh, Thomas uh, Dekker, uh, de slekjes, contadores, ik niet vergis, die allemaal uh, in Curaçao op het strand uh, lagen. En riepen van wij zijn de vertegenwoordigers van de nieuwe generatie. En wij zijn schoon en wij zijn eerlijk en wij zijn dit en wij zijn dat. Nou we zijn een paar jaar verder en uh, de een na de ander is gesneuveld. Dus het, het, het, ik ben ook bang. Kijk, valspelen zit natuurlijk, denk ik, een beetje in, uh, in de mens. En kennelijk zijn wij op het gebied van doping. Um, uh, het, het, het traceren van doping is een heel stuk lastiger dan het vinden van ja. nieuwe stofjes en middeltjes die weer maken dat, et cetera, et cetera. Dus um, je doet, en dat is, dat is een. je komt op een heel lastig terrein. Je gaat ook een beroep doen op, het, op, op de mores van mensen. Op, op het besef van, wij moeten met elkaar naar een schone sport... anders dan komt het nooit meer goed. En dan gaat het ook over broodwinning en kostwinning en, en dat soort zaken. Ja, maar die Morris, dat is natuurlijk belangrijk. En die Morris in Nederland, gaat de, heb ik het gevoel, gaat de goede kant op. Maar als ze in Rusland of in België of in Italië gewoon doorgaan... dan fietsen ze je aan alle kanten voorbij. Ja. En bestaat wielrennen Kansloos. gewoon over vijf jaar niet meer. Nou, wat je elke keer ziet, is dat, dat het individu is de, uh, de kwetsbare factor in het geheel als je het terug gaat voeren naar een individu, dan is er altijd ontzettend veel druk aan de ene kant en verleiding aan de andere kant. En het is ontzettend moeilijk voor individuen om elke keer sterk in de schoenen te blijven staan. Dus alle maatregelen moeten erop uh, gericht zijn om dit individu te beschermen tegen zichzelf. Uh, dus doping zou veel meer uh, ploegensancties moeten hebben. Bijvoorbeeld, uh, als ja. één renner uh, positiever bevonden in een koers, dan gaat de hele ploeg uit koers. Met als gevolg dat er sociale controle komt, dat de kopman bij zijn knecht op de kamer komt en tegen ze zegt: hm. Jullie zetten er. God, beter het geen uh, spuit in. In plaats van dat hij zegt, jongens, jullie rijden morgen 200 kilometer op kop... en daarna uh, maak ik het wel af. En maakt maak mij niet uit hoe je op kop rijdt. Want voor jou tien anderen. En als we dat soort maatregelen gaan doorvoeren... dan pas kun je een structurele verandering krijgen. Nou, dus een hele goede, want uh, ik zeg, de pakkans moet natuurlijk 80, 90. Als dat niet geregeld wordt, kan je het gewoon vergeten. Maar bij wie maar, moet dat dan vandaan komen? Ja, wanneer wanneer ja, gebeurt dat, dat dan? Dat zou de UCI moeten doen, maar die doet het niet. Ja. Maar goed, dus ik hoop dat de ploegen uiteindelijk en in Nederland is er nu een kleine aanzet gedaan. Dan heb je een, een samenwerkingsband van drie ploegen? Ik hoop uiteindelijk dat daar heel veel dat je het voor elkaar krijgt en daar zal ontzettend veel uh, tijd en energie en moeite in gaan zitten. Maar ik denk ik. Denk en ik hoop dat je het op een gegeven moment voor elkaar krijgt. dat je een, een flink aantal ploegen kunt verzamelen. die het op die manier willen doen. Ja, maar het is nog te weinig. En maar is dit geen dat... utopie, Ton, Die pakkans verhogen? Nou, niet verhogen. Daar heb ik het niet over. 80, 90 procent moet het zeker worden. En als het een utopie is, moeten we verder niet meer praten. Want dan gaat het door. En als het zo is, dan moet je de strafmaat heel erg hoog maken. Ik heb voorgesteld vijf jaar of levenslang de tweede keer of iets dergelijks. Maar Thijs bracht al. ook voor de ploegleiding. Ja. Want of de ploegleiding moet kunnen bewijzen dat ze alles aan gedaan hebben, maar in principe dezelfde straffen voor de ploegleiding. Dat had ik jou willen vragen, Thijs. Zo'n omerta, tot, tot hoever rijkt die? Zijn dat de renners? Zijn dat de renners plus ploegleiders? Zijn dat de renners plus ploegleiders plus mechaniciëns en soigneurs en fysiotherapeuten? En hoe ver gaat dat? Ja, uh, iedereen. Iedereen? Ja. Zijn, ja, dat... daar, zijn daar uh, klopt dat ook dat er afspraken zijn hè? en niet praten dat er ja, geldbedragen op staan? Dat nah, het stilstaan? Dat kan dat Soms. kan, mm -hmm. dat kan. Met, met sommige mensen worden afspraken gemaakt. Ja, ja gewoon ook uh, afspraak als iemand weggaat bij de ploeg, dat hij nooit meer uh, negatief over een ploeg mag praten. En als daar maar genoeg geld aan, aan vast zit, ja, dan wordt het ook niet gedaan. Maar het is ook gewoon een ongeschreven regel om niet te praten. Maar ik moet zeggen, het verandert wel zeker de jongere generaties die praten gewoon, want die zien. Uh, dat zij in een milieu terecht zijn gekomen... wat zij niet hebben geschapen. En... Uh waarvan ze ook zien dat daar de wiel, het hele wielrennen... en dus zij zelf ook niet mee gebaat zijn. Dus je ziet vooral dat de jongere generaties... veel meer praten dan de oude maar generaties. Maar die doelbreekt nauwelijks de omerta. Ze wijzen geen namen, ze noemen geen namen. Ze wijzen niemand aan. Als ik thuis mag niet? geloven, nog niet. Dus, nou, dus maar dat zit er aan te komen. Wat iemand als Dekker doet vandaag, dat, dat, dat, dat, dat gebeurt. En er zijn nog wel een aantal mensen die onder record ook dat uh, Het kan dat, niet dat anders zeggen. of het wordt nu een sneeuwbal. Na wat er met Lens is gebeurd... en wat je nu vandaag ziet gebeuren door, uh, door jouw onderzoek. Het kan niet anders of de komende week weken gaat de een naar de ander uh, uh, sneuvelen. Ik hoop het. <laughs> Daar moet nog een, een hoop research uh, aan uh, ten grondslag liggen, denk ik. Hè? Dat uh, is niet 1, 2, 3 gebeurd. Dat helpt mij. Ja. Nou, maar ja, de manager van uh, Argosploeg, Ivan uh, Srekenbring, ja. Die deed al nauwelijks mee aan dit geval. Dan die uh, afspraken tussen de drie ploegen. Hij deed wel mee, maar was niet aanwezig. Omdat hij, en dat vind ik ook. Je moet het verleden goed bekijken en eruit leren. Maar je zal ook naar de toekomst moeten kijken. Ja. En dat kijk ik ook. En dat wordt gebeurd veel te weinig. He, Wintels, de voorzitter van de KMW, Hoor ik alleen maar over het verleden. En uh, in het reinen komen met het verleden. Wat hij daar in godsnaam mee bedoelt, weet ik niet. Maar over de toekomst wordt al nauwelijks gepraat. Wat vind jij daarvan, Thijs? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Maar ja, wat ik zeg, er zijn, ik, er zijn talloze maatregelen te verzinnen hoe het, hoe het beter moet. En wat ik net ook al zei, uh, het moet weg van die individuele keuze. En nu is het gewoon zo dat renners die doping gebruiken, die, die scoren heel veel punten. En die punten zijn weer waard uh, om... Uh, uh, in, in de hoogste league te komen als ploeg. Dus die renners zijn ontzettend veel geld waard. Dus er is nu gewoon een directe link tussen een individu die gokt en doping gebruikt. Uh, en het salaris wat hij verdient. En als je, zolang je dat soort directe verbanden hebt, ga je het niet oplossen. En dat, dat soort dingen wordt toegejuicht door de UCI. Sterker nog, die willen juist heel erg dat wielrennen een individuele sport is. En ik denk dat dat op de lange termijn kan dat nooit de oplossing zijn. Nog heel even toch naar dat uh, interview van uh, Lens met uh, Oprah. Winfrey, uh, dus verdeeld over uh, twee dagen. Uh, daar heeft iedereen uh, wel wat van meegekregen. Hoe oprecht vond jij hem? Uh, nee, dat weet ik eigenlijk al, dat heb je al gezegd, Thijs. Je geloofde er geen bal van, hè? Nou ja, het was uh, over 2,5 uur gezien... Was de eerste 30 seconden was uh, bruikbaar. Oh ja. Daar bevestigde die wat we allemaal weten, maar nu uit zijn mond. Dat was uh, uh, bruikbaar en uh, de rest uh, was... Ja... Uh, yeah. Oké, okay, laten, laten we dan nog even die eerste 13 seconden luisteren. <laughs> yes or no, did you ever take banned substances... to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no, was one of those banned substances EPO? Yes. Nou ja, en uh, dat dus. Meer, meer. Daarna vond jij het moeizaam en, en um, nou ja, niet te geloven. Niet gedetailleerd, niet specifiek... Uh, geen, enkele, geen enkele andere uh, um, ja, uh, factor genoemd in het hele imperium. Uh, de UCI is buiten schot gebleven. Uh, Dr. Ferrari was een good man. We hebben er niets aan gehad verder. Dus het is heel fijn dat hij doping heeft bekend... Uh, voor zover dat nodig was. Uh, na alle, al die duizend ja. pagina's USADA-materiaal wat er lag. Uh, en verder heeft het vooral gediend uh, voor... Uh, nou ja, aan de ene kant oprah voor het nieuwe netwerk... en voor, aan de andere kant <lacht> lens om zijn imago weer een klein beetje... Ja, je zou kunnen op, zeggen, het levert putje. eigenlijk alleen nog maar meer vragen op, Tom. Nou, dat, dat, heb ik, dat heb ik constant hoor. En een van die vragen is, waar, en dat, dat wordt eigenlijk een beetje omheen gepraat... waarom heeft hij dat interview eigenlijk gegeven? Want ik kan duizenden antwoorden, zowel positief als negatief... Uh... Ik denk dat uh, Bob van Oosterhout het antwoord weet. <laughs> Ja, dit was natuurlijk een, een, een totaal uh, geansceneerd geheel. Uh, kijk, een sportman die bij Oprah Winfrey uh, gaat zitten... Uh, uh, in, in deze toestand, die doet dat aan natuurlijk uh, om uh, sympathie uh, te creëren. Dit was, ja. dit was, nou ja, zoals Raymond Kerkos op een gegeven moment schreef ergens... hij, hij worstelde tussen enerzijds uh, damage control en een, een charme-offensief uh, uh, lanceren. Um, tegelijkertijd zit hier, uh, dat kan gewoon niet anders... Een, keihard eh, commercieel verhaal achter. Um, uh, Oprah Winfrey uh, uh, kon de poen ook wel gebruiken... want Oprah is in Amerika ook Oprah niet meer. En um, tegelijkertijd uh, werden dus strategieën ontwikkeld... waarbij uh, uitzendrechten zijn verkocht aan het buitenland. Reclameinkomsten kwamen binnen. De hele wereld heeft uh, gekeken naar wat er allemaal uh, gebeurde. De inhoud was niet eens zo belangrijk. Lance kan natuurlijk het geld uh, ook wel gebruiken... want het kan niet anders of hij deelt mee in mm -hmm. uh, uh, de impact die dit interview uh, heeft gehad. Maar ik vond het, uh, nou ja, ik vond Lens uh, een drama. Maar om heel eerlijk te zijn, ik vond Oprah ook een tandeloze tijger. Ik vond het werkelijk uh, journalistiek van niks. Ja, met zijn vrienden van elkaar, ja. ja. dat zegt al alles natuurlijk. Ja, nou, nee, dat hoeft niet alles te zeggen, maar goed, het, dat was ook wel vrij duidelijk. Je, goed, oh ja, nee, ga je gang. Maar toe. er zijn ook nadelen bij, want die claims worden nu makkelijk die je kan krijgen. Ik vraag me eigenlijk af hoeveel bezit die man heeft. Want als hij 100, 200 miljoen moet hij wel hebben, want hij krijgt natuurlijk een heleboel uh, claims. Maar jij zegt uh, die inkomsten voor waarom je dat deed, maar. Er wordt ook gezegd, de triathlon wil hij lopen. Hè? Ik vroeg me ook trouwens af of hij op die triathlon ook dopingen gebruikt had. <laughs> maar de triathlons wil hij uh, lopen. Nou, uh. Dit is wel een interessant uh, aspect, Ton. Want um, uh, hij heeft natuurlijk inderdaad meer dan 100 miljoen dollar uh, verdiend... door de jaren heen. Um, hij realiseert zich dat bekennen... Uh, per definitie geld kost. Uh, wat zeg ik? Kapitalinkost, een fortuin kost. Maar hij heeft natuurlijk ondersteund door een leger aan juristen. Absoluut wel becijferd van ja. uh, hoe groot gaat dat allemaal zijn. Ik weet ook uh, uh, uit. Uh, ik heb uh, vannacht even contact gehad met uh, collega's, uh, twee collega's Sportmarkt Die uit Amerika. Die ook aangaven dat daar al rondzinkt dat uh, achter de schermen uh, deals natuurlijk al zijn gemaakt... door juristen van, uh, van Lens met bepaalde instanties... onder het motto van ja, we kunnen nu drie jaar gaan procederen. We kunnen het ook afmaken op, ik noem het even, nou ja, ik zeg maar wat, Anticlop. drie miljoen dollar. En we moeten, ons niet, uh, we moeten ons blijven realiseren dat sommige claims... Uh, uh, die zijn uh, erg tricky, want uh, pak nou even grote sponsors... of pak, ik, ik, ik las gisteren dat uh, de Tour Down Under even heel... Uh, stoer riep van, wij gaan hem ook nog aanpakken... want hij heeft bij ons startgelden gekregen. Maar tegelijkertijd moet je ook realiseren dat de Tour Down Under... Uh, maar ook Nike en andere grote sponsors, Oakley... die hebben natuurlijk ook business-wise enorm aan hem verdiend. Nou ja, hoe ga je daar in godsnaam ooit uitkomen? Dus ik denk dat dit achter de schermen al lang en breed geregeld is... dat Armstrong zijn uh, uh, risks al lang ingecalculeerd Zeker. heeft... en daar paste dit hele verhaal bij. Ja. Ik, wat ik heel opvallend vond was... Um, ik wist wel dat er excuses zouden komen. Die excuses kwamen ook. Maar op een of andere manier krijg je niet het gevoel, krijg ik niet het gevoel dat hij zelf echt als een bedrieger ziet. Ja, dat zegt hij toch ook? Hij zegt: hij uh, looked up the word cheat in, uh, ja. in het woordenboek. Ja, maar in, hij is uh, daarna wel. hij begrijpt allemaal wat die mensen heeft aangedaan. Maar volgens mij begrijpt hij dat helemaal niet. Ja, ik, ik, ik, dat moet je aan een psycholoog vragen. Maar volgens mij is Lenz Armstrong psychologisch wel. Nou ja, psychologisch. Een beetje en... Ja. Maar kijk, je moet ook de Amerikaanse cultuur. Daar is heel erg belangrijk. Ik herinner ons Marion Jones. Nog toen ze heiland ja. voor die uh, microfoon stond. Berouw, spijt betuigen. Ja. is absoluut noodzakelijk in de Amerikaanse cultuur. Anders. Ja. Ja, kan je ermee stoppen. Ja. En zo, in dat perspectief moet je het ook zien. Natuurlijk. Ja. Ja, mijn collega's in Amerika zeiden, en dat is heel interessant... Kijk, wij, de heel Nederland stond uh, op zijn kop uh, gisteren en eergisteren... maar uh, in Amerika is... is uh, mijn collega's hadden het over de dirtiest sport in the world, hè, wielrennen. Maar het mooie is, Armstrong is een, is een uh, icoon in Amerika... maar niet zozeer door zijn tourzeges, want de gemiddelde Amerikaan heeft daar eigenlijk helemaal geen boodschap aan. Hè. Die kijken basketbal, voetbal, ijshockey en, uh, en hongbal... Um, maar hij is daar een icoon vanwege Livestrong, met name. En de sympathie die hij daarmee ook heeft opgebouwd... de plusjes die hij daarmee heeft opgebouwd... die heeft hij via een opera-interview natuurlijk nog geprobeerd... zoveel mogelijk uh, bij elkaar te houden. Zat dat erachter? Nou, dat is oh. nou, Het is gewoon een imago-kwestie. Ja. Ja. Hij wil zijn imago proberen weer op te bouwen. Ja. En dit is de eerste stap. Dit is gewoon allemaal strategie, allemaal. Precies, allemaal. precies wat Bob zegt. Het is allemaal voorgekoud, gescript. Ja damage control. Je gebruikte net het woord en dat is het. En dat zette jij af tegen charme-offensief. Maar dat charme-offensief hoort ook bij die damage-control natuurlijk. Nee, ik zeggen, hij zat er niet spagaat. Dus links dat charme-offensief en rechts inderdaad continu nadenken... van wat kan ik wel en niet zeggen, waarmee begeef ik mezelf op glad en Dat is gewoon heel lastig. Dat denken zag je wel heel duidelijk met elke antwoord. Helpt dit interview met Lens, helpt dat het wielrennen verder? Nu, voor even? Nee. Wel, want dat heb je net zelf gezegd en Bob ook. Het is een trigger voor anderen om het misschien te bekennen. Nee, het is een trigger voor anderen op het moment dat hij duidelijk maakt wat het systeem erachter is. Wat de rol van Ferrari is, wat de rol van bruineeuw is. Bruin Neel, nul Nooit. keer gevallen. Nee. Ja, verschrikkelijk. man die, die jaarlang ploegen met hem heeft bezeten, die heeft alles samen hebben ze gedaan. Ze hebben, die, hebben, die hebben elkaar meer gezien dan dat ze hun vrouw hebben gezien. En het woord bruineel valt nul keer. Afspraak. Kan niet anders. Um, het valt allemaal niet. Het wordt niet gezegd wat de link is met UCI. Er wordt niet gezegd uh, hoe die ploeg in elkaar heeft gezeten. Niets. Ik denk dat het enige wat lens Armstrong dus heeft gedaan... Is gezegd, heeft gezegd, ja, ik heb doping gebruikt. En vervolgens, waar we allemaal zat zaten te wachten in het wielrennen... volgens mij is, leg uit hoe. Want daar kunnen we van leren. Dan kunnen we naar de volgende. En dat gebeurt niet. Dus ik denk dat het wielrennen er relatief erg weinig aan heeft gehad. Wat denk jij, Bob? Nee, daar ben ik het dan niet mee eens. Ik denk wel dat dit uh, absoluut een belangrijke steen in de vijver is uh, geweest. Dat het ook wel zo zal blijken. Want wanneer, laat ik zeggen, de, uh, de, de, de, de opperaap uh, zich uh, nu op deze manier uitspreekt... dan kan het niet anders of de rest gaat stapje voor stapje ook volgen. Het kan ook niet anders of Lens Armstrong moet wel meer openheid gaan geven... over de situatie die hij schetst tijdens uh, de komende periode. Want ik hij put. wordt natuurlijk uh, keihard uh, daar nog op aangepakt. Uh, dus ik geloof wel dat dit een dat dit de zaak nog meer in een stroomversnelling gaat brengen. Voor jou, Tom, denk je dat het, ja. het wielrennen iets helpt misschien? Ja, maar dat zegt hij wel het interessantste, Bob. Uh, hij denkt dat het keihard gaat aangepakt worden als de ondersteun. In Amerika wordt het keihard om aangepakt, want je hebt daar zulke goede onderzoeksjournalisten. En als het even interessant wordt, dan gaan ze erop in en dan blijft er niks meer. Novitski bijvoorbeeld, maar dan blijft er niks meer van je over. Ja. Ja. ja, dat is geen journalist, maar een, nee, een federal een, een, researcher. Ja. Ja. Die, die hebben de mogelijkheid daarom onder Ede te verhoren, ja, dat schiet ja. natuurlijk wel beter op dan uh, als je wat boven tafel krijgt. Dan is het wel heel handig als je onder Ede kan, uh, kan verhoren. Ja, maar ze zijn zo scherp ook, hoor. Niet alleen onder Ede, maar zo scherp. En je komt er niet meer vanaf. Dus ik denk dat, uh, dat dit interview, en dat charme-offensief wat je noemt... dat dat nog lang niet het laatste is geweest bij Armstrong. Nou ja, dit is, dit is het... Van uh, Armstrong hebben we het laatste nog lang niet gehoord. Hè. Het is nog maar het begin misschien wel. <lacht> En uh, Thijs die, uh, gaat <laughs> helemaal duiken in de UCI, hè, Ton? Ja, ik, ja, ik wat? <laughs> Nee, even bruggen, hè? Dus, okay. uh, ja. Goed, daar nodigen we je dan uh, weer over uit. Dankjewel, ja, ja, Thijs Zonneveld, ja. dank je wel. Bob van Oost, Dankjewel, Ton Boot. Ik heb uh, voor u nog wat uitslagen uit het buitenland. Dan gaat het uh, gewoon weer over voetbal ineens. Bayern München tegen Greutherfurt 2-0. Bayern Leverkusen, Eintracht Frankfurt 3-1. Wolfsburg tegen Stuttgart 2-0. Offenheim, Borussia München Gladbach 0-0 en Mainz tegen Freiburg 0-0. Straks om half zeven begint nog Werden-Bremen tegen Borussia Dortmund... en gisteren al gespeeld Schalke tegen Hannover. Het werd 5-4. Bayern München is de koploper voor Bayern Leverkusen... Borussia Dortmund en Frankfurt. Dan Premier League nog snel even Liverpool, Norwich City 5-0. Newcastle United, Reading 1-2. West Ham United, Queen Park, Rangers 1-1. Manchester City, Fulham 2-0... Swansea tegen Stoke City 3-1. Twee keer de Guzman. Wigan Athletic tegen Sunderland 2-3. Straks nog West Bromwich Albion tegen Aston Villa. Manchester United is de koploper. Met vier punten voorsprong op Manchester City. De nummer drie is Chelsea. Short Track, het EK vanuit Malmö hoort u straks in het NOS Journaal om zes uur. Goedenavond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Herendivisie, Heer Herakles... Kom de vrije schop, lat, lat. Tenter, KC... nu de hoekschop die in het doel gaat, LAC ja hoor. Lak VVV... ligt hij erin, hij ligt er al in. En om kwart voor 9, AZ Vitesse. Top en het open, top. En ook het EK Short Track, Wereldbeker Sprint, het EK Snowboarden en het Australian Open. NOS langs de lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.